Reputatiecoaching Podcast nummer 118. Ik ben gestopt met Facebook. Waarom? Dat vertel ik je zometeen, als eerste. Vanaf volgende week dinsdag heb ik wekelijks een online spreekuur waar iedereen virtueel kan binnenlopen. Mobielvriendelijkheid van websites wordt vanaf 21 april 2015 een ranking in de mobiele zoekresultaten. Ik sluit de podcast van vandaag af met een presentatie van assistent professor Guido Berens over het effect op je reputatie van het toestaan van reacties op je website. Als deze onderwerpen je aanspreken, raad ik je aan om te blijven luisteren. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast. Ik ben Eduard de Boer, reputatiecoach. Dit is de podcast die jou helpt om meer business te genereren doordat jouw website beter gevonden wordt.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 Ik raad je aan om je op een van die drie kanalen te abonneren op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Ik zei het in de opening van deze podcast. Ik ben gestopt met Facebook. Ja, inderdaad, ik ben per 1 maart 2015 echt gestopt met Facebook. Nu had ik een tijd geleden het vriendenbestand aldanig opgeschoond, want toen heb ik zo'n 140 mensen ontvriend. En bleven er nog 46 mensen over van wie er updates op mijn timeline verschenen. Dat wil absoluut niet zeggen dat die overige mensen mij niets interesseren, dus dat moet je niet denken. Ook zie ik geen probleem ten aanzien van de privacy schending door Facebook, waar sommige mensen zo op afgeven. De reden dat ik ben gestopt met persoonlijke interactie op Facebook, is dat ik tot de conclusie ben gekomen dat het mij te veel tijd kost om alle berichten te volgen en waar nodig erop te reageren. En langzamerhand lijkt het erop alsof je overal wel op moet reageren. Dus mag je niets missen. Ik interacteer het liefst live met mensen, of anders via audio of video. Dat heeft voor mij meer waarde en meer inhoud dan fotootjes en vind ik leukjes. De verplichting, want zo voelt het voor mij elke dag een paar keer te moeten kijken op Facebook... wat iedereen maar heeft gepost en erop te reageren... kostte mij per dag soms wel een uur tot anderhalf uur. En in die tijd had ik een aantal andere dingen kunnen doen die voor mij meer waarde hadden. Zelfs een uur wandelen met de honden in het bos of op de heide vind ik waardevoller... dan alleen maar gluren in andermans leven en alles maar leuk vinden. Dus ben ik gestopt met mijn persoonlijke profiel op Facebook... Dat houdt echt niet in dat ik mijn account verwijder, want ik ben beheerder van een groot aantal zakelijke Facebookpagina's en daar moet ik gewoon af en toe dingen posten, et cetera. Maar goed, ik had dus besloten om te stoppen. En stoppen betekent voor mij ook werkelijk stoppen. Als eerste heb ik een backup gemaakt van mijn Facebookgegevens. Die kon ik na een paar minuten downloaden. Ik wilde tenslotte geen gegevens, foto's of wat iets meer zijn kwijtraken. Maar ik kan je wel vertellen dat ik hem delete als ik over een jaar erachter kom dat ik geen enkele keer in die backup heb zitten gerasduinen. Vervolgens heb ik de 46 overgebleven vrienden verwijderd. Ja, ontvrienden vrienden blijf ik een gek woord vinden, want voor mij valt of staat vriendschap niet met het al of niet verbonden zijn op Facebook. Maar ja, dan heb je nog duizenden statusupdates en honderden foto's en video's op Facebook staan. En wist je dat je die handmatig één voor één moet verwijderen? Facebook biedt je namelijk geen gemakkelijke manier om bijvoorbeeld per jaar, per maand of iets dergelijks je activiteiten te verwijderen. Ja, je kunt je account verwijderen en daarmee al je gegevens, maar dus niet selectief een deel van je gegevens. Ik zag het niet zitten om hier veel tijd aan te spenderen, maar toch wilde ik alle gegevens uitpoetsen. Ik stond dus in een spagaat. En in zo'n moment is Google je vriend. Na een paar zoektermen te hebben ingetypt, kwam ik via Remove Facebook Activity bij de Facebook Activity Remover extensie voor Chrome. Natuurlijk keek ik eerst naar de reputatie van de extensie. Vier sterren met 153 beoordelingen. Dus dat zat wel snor. En Facebook verandert vaak zaken aan haar website, dus ik vergewiste me er ook van dat de plugin niet te oud was. Nou, het bleek dat die op 23 februari voor het laatst was aangepast, dus ook dat was prima. De plugin was met één klik geïnstalleerd. Volgens de instructies heb ik mijn Facebook eerst ingesteld op Engels US, waarna ik overschakelde op de Activity Log. Ik had een backup van mijn profiel, dus ik startte de extensie. En inderdaad begon de extensie één voor één alle activiteiten te verwijderen. Het leek alsof een robotje mijn browser bestuurde en werd overgeschakeld naar de volgende activiteit, die werd verwijderd en de keuze werd bevestigd. Gemiddeld duurde het zo'n 4 seconden per activiteit. Na 20 deletes stopte de extensie ermee en kreeg ik de melding dat ik 2,49 dollar moest betalen als ik de rest van mijn content ook wilde laten verwijderen. Dat deed ik met liefde en dus kon ik verder. Ik heb de extensie zo'n anderhalve dag laten draaien en toen was het meeste weg. Sommige zaken waren niet verwijderd, dus die heb ik alsnog handmatig uitgepoetst. Vervolgens heb ik één openbare status-update gepost die ik in de show notes op www.reputatiecoaching.nl 118 heb opgenomen. De tekst van deze update luidt als volgt. Per 1 maart 2015 ben ik gestopt met het persoonlijk gebruik van Facebook. Omdat ik een aantal bedrijfspagina's beheer blijft dit account wel bestaan. Ik neem echter geen vriendschapsverzoeken et cetera aan en ik reageer ook niet op berichten. Wel ben ik nog actief op andere sociale media. En dan een aantal links. Dus dat is het. En de afgelopen vier dagen waren we meteen al een stuk relaxter... nu ik geen tijd meer hoef te spenderen naar Facebook. Waar ik nu benieuwd naar ben... is de vraag of jij wel eens erover hebt gedacht om te stoppen met Facebook. Heb je dat wel eens overwogen? Ja? Nou, ben jij ook gestopt? Wat was de reden voor jou om te stoppen... of om te overwegen te stoppen... of om juist niet te stoppen met Facebook? Laat het weten onderaan de show notes op www.reputatiecoating.nl slash 118 het gebeurt steeds vaker dat mensen mij willen spreken en vaak komen die verzoeken ad hoc. Ik wil altijd graag mensen helpen, dus ik zeg weinig nee. Als gevolg hiervan komen mijn andere acties, taken en verplichtingen dikwijls in het gedrang. Dat was dus het punt dat ik moest oplossen, wilde ik de controle over mijn tijd terugkrijgen. De oplossing is simpel. Ik ga vanaf volgende week dinsdag 10 maart wekelijks een spreekuur houden. Althans, ik ga ermee experimenteren. De komende weken kun je elke dinsdagmorgen tussen 11 en 12 online binnenlopen op mijn spreekuur. De virtuele deur staat open voor iedereen, dus het kan zijn dat je niet de enige bent. Sterker nog, er kunnen maximaal negen mensen tegelijk deelnemen aan het spreekuur. Ook jij bent natuurlijk van harte welkom met je vragen. Het spreekuur organiseer ik via een Google Plus Hangout. Dus je moet wel een Google account hebben. Om langs te komen tijdens het spreekuur, waar je dus met al je vragen terecht kunt, surf je naar www.reputatiecoaching.nl. Dan word je automatisch doorgeleid naar de Google Hangout waar je me kunt vinden. Voorlopig is er dus sowieso elke dinsdagmorgen spreekuur van 11 tot 12. Vorige week donderdag maakte Google bekend dat het mobielvriendelijke sites bij zoekopdrachten die worden uitgevoerd op een mobiel apparaat zoals een smartphone hoger zal vertonen dan mobielonvriendelijke sites. Met andere woorden, mobielvriendelijkheid wordt dus een rankingvector. Op zich komt dit niet als een verrassing, want Google hamert al een aantal jaren op het mobielvriendelijk maken van websites. Evenals het verbeteren van de laadheid van webpagina's. Maar het bijzondere is wel dat Google de exacte datum ook heeft vermeld. 21 april 2015. Je hebt dus nog maar beperkte tijd om je website onder handen te nemen. Wil je niet het risico lopen dat je vanaf 21 april je mobiele verkeer kwijtraakt aan collega's van wie de website wel mobielvriendelijk is? Verder is het volgens Google ook belangrijk dat Googlebot toegang heeft tot alle CSS en JavaScript bestanden op je site. Soms kan het namelijk voorkomen dat een CMS of een webmaster de toegang hiertoe blokkeert door middel van één of meer regels in de robotstxt file Google heeft ook al een Q&A hangout gepland. Die vindt plaats op 24 maart 2015 om 7 uur Nederlandse tijd s'avonds. De URL naar die hangout heb ik opgenomen in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 118. Verder heb ik in de show notes een video van die English Google Webmaster Central Office Hours hangout van 27 februari opgenomen. Daarin geeft John Mueller van Google in de eerste 15 minuten of zo een korte toelichting op deze change. John zegt dat Google bewust nu een datum heeft genoemd om webmasters en website-eigenaren niet in het ongewisse te laten en ze ook niet te verrassen. Zo heeft iedereen nog tijd om websites aan te passen. Als je site nog niet mobielvriendelijk is, raad ik je aan om de eerste 15 minuten van de video te bekijken. Ja, aan de andere kant, als je website niet bestemd is voor mobiele gebruikers of als je helemaal geen mobiele gebruikers hebt, ja, dan hoef je je geen zorgen te maken. Theoretisch. Vooralsnog, want de kans is groot dat gebruikers in de toekomst toch echt je site via mobielapparaat zullen willen benaderen. Vorige week donderdagmiddag was ik bij de F5-sessie van Lubbes en de Jong in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam over online reputatiemanagement. De eerste spreker daar was Guido Berens, assistentprofessor aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Guido vertelde over twee experimenten die zijn studenten hebben gedaan... om de invloed op je reputatie te meten... van het wel of niet toestaan van reacties op je content. De korte conclusie is dat het toestaan van reacties op je site... een klein maar positief effect heeft op je reputatie. Dan volgt nu het verhaal van Guido Berens. Oké, okay, dank u wel. Leuk om hier te zijn. Ik wil iets vertellen over het onderzoek dat we gedaan hebben... met een paar en een collega van mij... over reputatiemanagement op sociale media... De aanleiding voor het onderzoek was eigenlijk een case van Nestlé, die sommigen misschien nog wel kunnen herinneren. In 2010 had Greenpeace voor de actie tegen Nestlé, in verband met de winning van palmolie voor chocola. En dat ging niet helemaal. Greenpeace vond dat Nestlé niet snel genoeg of niet goed genoeg daar iets aan deed. En ze maakte een parodievideo video over KitKat. ...waarin een, een, een, een medewerker van een, een kantoor uh, tijdens een pauze uh, als parodie op de KitKat reclames van die tijd... Uh, ...een KitKat openmaakt, en het lijkt een, een vingervorm van een Oeta uh, uh, te zijn... ...die dan op, uh, op bloederige wijze gaat uh, opeten. Uh, niet echt smakelijk uh, filmpje, misschien kan uh, sommigen jullie zich nog herinneren. Uh, wat gebeurde toen? Dat filmpje had niet echt grote impact. Er waren niet, ja, toen keken we wel mensen naar, maar niet, geen massa's... Nestlé eh, besloot toen om eh, YouTube door middel van zijn advocaten te bewegen om dat filmpje eraf te halen. Omdat het een inbreuk was op copyright. Eh, dat gebeurde ook. Maar eh, dat schoot een beetje in het verkeerde dat bij creepies Die toen eh, zijn leden en sympathisanten opriep om eh, naar de Facebookpagina van eh, Nestlé te gaan. En daarop eh, te plaatsen, berichten te plaatsen met een, een, een parodie op het logo van Nestlé. Bijvoorbeeld deze Nestlé Killer in plaats van uh, KitKat. <coughs> dus dat deden heel veel mensen. Uh, Robert Nestlé, een variant op de, de reactie op YouTube... Zijn moderator, de moderator van de Facebookpagina van STSI. Als jullie... Uh, uh, ik vind het best dat jullie commentaar plaatsen, maar... ...als jullie het uh, logo uh, van ons gebruiken op Paulie erop... ...dan is dat inbreuk op ons copyright en dat mag niet, houden we het eraf... Dat hier boven, uh, waarop nog meer negatieve commentaar komt van een hele hoop mensen van he, wat, uh, het, hoe, hoe, een voorbeeld van hoe je niet sociale media managt. He. Dus lijkt erin met uh, dreigen met uh, uh, verwijderen en censuur. Uh, uiteindelijk eindigt er mee dat die moderator van Netleep van de zijn excuus aanbood. En zij het er geen post meer ging verwijderen. Maar het ging nog een beetje. De negatieve reacties, die, die, die erven nog een heel tijdje door. Tot een paar jaar daarna plaatsen mensen gewoon negatieve berichten op elke. Zodra Nestle iets positief willen aankomen, dan kan er een hele negatief commentaar. Niet zo handig was het dus. De vraag die wij, die we ons opkomen, beter gezegd ook bij de studenten die het onderzoek hebben gedaan, is oké. Okay, wat is nou eigenlijk het effect van het toelaten van commentaar en van interactiviteit? We hadden net bij wijze van spreken kunnen beter kunnen zeggen van nou, we gaan we blijven weg van Facebook en we, uh, we doen alleen maar via gecontroleerde kanalen plaatsen berichten zodat mensen niet kunnen reageren, zou het dan de reputatie minder hebben gehad, Zal zou het een positief effect hebben gehad. Uh, ten tweede, als je ervoor kiest om een, een kanaal te, uh, voor een kanaal dat open is, waar mensen kunnen reageren. Wat voor instellingen zijn dan het beste? Facebook is een kanaal in principe, waar uh, geen anonimiteit is, uh, iedereen moet in principe met zijn eigen identiteit inloggen. Uh, en dat is, is vaak geen nep-identiteit, want daar controleert Facebook op. op. Uh, het bedrijf was betrokken bij de discussie. Ze zit zich expliciet in als moderator van die, van, namens Nestlé. En het was een heel breed kanaal. Uh, Facebook, gewoon de, de pagina, Facebook-pagina van Nestlé. Waar alles over Nestle besproken kan worden. Ze hadden ook andere kanalen kunnen kiezen. Hè? Dus ze hadden een kanaal kunnen kiezen waar je wel anoniem kunt zijn. Ze hadden het niet zo als moderator naar voren kunnen treden. Ze hadden specifiekere kanalen kunnen kiezen. Wat, wat zou dat dan hebben of niet? Uh, de eerste studie waarin we dus keken naar uh, het effect van het toestaan van commentaren: heeft dat nou een positief of negatief effect? Was een scenario-studie die uitgevoerd is door David Evellip. Eh, onder zijn collega-studenten in Rotterdam en Zurich, waar hij ook studeerde. Eh, nou, een paar van onze studenten. In principe waren ze dus geïnteresseerd in de aan- of afwezigheid van de mogelijkheid om te reageren. He, dus interactief en niet-interactief. Hij had ook nog een paar condities waarin werd gevarieerd met de aard van het commentaar. Dus was het over, commentaar overwegen een commentaar dat er al was overwegen positief, overwegen negatief of 50-50, zowel negatief als positief. Daar wil ik het nu even niet over hebben. Of misschien later nog. Uh, hier gaat het even om de interactiviteit. Wat had hij gedaan? Hij had een scenario gemaakt van die een fictief uh, bedrijf, wat niet heel toevallig ook uh, uh, gebotteld water verkoopt, net zoals Nestlé, uh, genaamd HappyBev, een fictieve website gemaakt, een, een web website. website, een soort algemeen verhaal over bedrijven eerst, Niet zo interessant, maar dan. ...kwam een heel stuk over watermanagement. Het ging dus over de manier waarop het bedrijf omgaat met de waterwinning... ...en de, dat ze dat op een manier doen die ervoor zorgt dat er geen watertekort ontstaat. dat dus de gemeenschappen waarin ze dat water winnen... ...niet een tekort aan water krijgt op een lange termijn. Nou, er waren dus twee versies van die uh, website. Eén website gewoon een website zonder mogelijkheid om te reageren. Andere versie waarin de respondent, hè, dus de, degene die de, die de vraag eens invulde... Dan kon een, een opmerking of een, een bericht kon plaatsen en dat kon uh, meten. Ja, dus interactief. Dan stelden we het vragen over de reputatie van het bedrijf en ook over de. Uh, dus, vonden nou vond het echt een maatschappelijk verantwoordelijk bedrijf? Over of ze de positieve woorden of maatstelling geven over het bedrijf, zowel online als offline? En nog uh, over de geloofwaardigheid van de berichten en de mate waarin ze zich verbonden voelen met dat bedrijf. Maar wat waren de resultaten? Niet zo heel spectaculair. Beetje verrassend genoeg. Maakt niet zo heel veel uit. Je zag wel een tendens. Als je aan de rechterkant kijkt. De interactieve groep scoorde gemiddeld hoger. Op al die uh, uh, variabelen. Maar niet zo heel veel hoger. Wat niet zo in de transstatistisch gezien. Maar. Als we keken naar de waargenomen interactiviteit. Dus de mate dat de mensen het idee hadden. Dat zij konden... Dat het bedrijf open stond voor hun commentaar, dan zag je daar wel een heel sterke relatie. Een vrij sterke relatie. En dus hoe hoger bedrijven, hoe hoger mensen dachten dat het bedrijf open stond voor hun commentaar, hoe beter de reputatie was. Het idee erachter is hè, waarschijnlijk als jij als bedrijf, met name als het gaat over sociale eh, impact, eh, iets op het internet plaatst en daarbij indruk creëert dat je niet open staat voor commentaar. En dan creëer je dus de indruk dat je... aan uh, in feite ...een, uh, een uh, ouderwetse marketeer bezig bent... ...die alleen maar iets wil verkopen... ...en niet echt wil luisteren. Uh, en zeker als het om de sociale issues gaat... ...is dat niet echt gewenst. En je moet u overkomen als... Een, ...iemand die open staat voor commentaar... en bereid bent naar kritiek te luisteren. <coughs> op zich vrij logisch. Dus... ...niet uit de optie waarschijnlijk om te zeggen... ...als bedrijf, nou wij... Uh, communiceren alleen maar via kanalen waar je niet kunt reageren. Want dan, dat werkt niet echt uh, positief. Wat dan als je dat wel, als je dat wel doet, als je, als je dus de mogelijkheid laat mensen reageren, wat voor instellingen kun je dan het beste gebruiken? Uh, dus een tweede afstuderen van ons, uh, Michael de Masselare, heeft uh, daar ook een onderzoek over gedaan, weer een soort scenario-studie. Dit ken ik bij studenten waarbij uh, medewerkers van de multinational, uh, dat was namelijk de PwC, waar hij toen stage liep, en de leden van het surveypanel. Hij is ook weer een, een fictief bedrijf gecreëerd. Een eh, beetje variant op Starbucks, beans en koffie. Hij is eerst eh, mensen een, een algemene beschrijving laten zien van het bedrijf. Niet zo interessant. Dan liet hij een, een, een, een Twitter-kanaal zien. Dat was helaas geen echt Twitter-kanaal, dus mensen konden niet echt reageren. Maar eh, was het was zogenaamd een screenshot van een Twitter-kanaal. Waarbij hij een bepaalde instellingen heeft gevarieerd. In de ene versie waren, uh, waren de meeste twitteraars relatief anoniem. En dus uh, ze gebruikten een naam waar je niet uit de echte naam uit kan afleiden. Ze dus gebruikten geen foto's. In de andere versie waren ze minder anoniem. Dus ze gebruikten een naam die er echt uitzag. Ze, ze gaven aan wat hun beroep was. De student in dit geval. Ze dus plaatsten een foto erbij. Dus je creëert een sfeer van minder anonimiteit in de bovenste uh, conditie. Daarnaast varieerde die de mate het bedrijf betrokken was. In de ene versie, eh, hierboven, waren berichten van mensen die zichzelf identificeerden als manager van het bedrijf. He, dus deze Matt David is manager uit Beans Coffee. In andere conditie niet. In He, het andere tweede kanaal waren er geen mensen die zich identificeerden als werkend voor het bedrijf. Ten slotte, de breedte van het kanaal. Het 21 kanaal is heel breed geformuleerd. He, alles, alles kan besproken worden. Het tweede was heel specifiek. Het ging specifiek over vragen en antwoorden over de producten van Bees Coffee. We hebben weer soortgelijke vragen gesteld over reputatie, andere variabelen. Dus vertrouwen. Specifieke gedachten en meningen over dat bedrijf. Wat waren de resultaten? Nou, ook weer zagen we niet zo heel veel verschillen. Maar er was één conditie eigenlijk, één versie die er nogal in negatief in uitsprong. Dat is deze. Dus de conditie waarin het bedrijf uh, sterk betrokken was bij het kanaal. Dus expliciete uh, berichten plaatsen als altijd dat bedrijf. Waarin de berichten niet anoniem waren. Dus mensen gebruikten, waren herkenbaar als echte personen. En het kanaal was heel algemeen. Dan zag je dat het bedrijf een duidelijk slechte reputatie had dan in andere condities. Hoe zou het kunnen komen? Onze gedachtegang was dat het bedrijf er eigenlijk overkomt als een soort big brother. Hè? Dus het is een algemeen kanaal. Dus alles kan besproken worden, ook gevoelige onderwerpen. Die werd niet anoniem als uh, reageerde als respondent. En het bedrijf is er wel bij betrokken. Dat was ook, dus ook zijn ook de instellingen die, uh, waar net mee te maken had. Hè? Dus Facebook het is een algemeen kanaal. Niet anoniem. En het bedrijf was sterk betrokken. En dus dat zou een, een, een indruk kunnen creëren van dat het bedrijf eigenlijk al wil monitoren wat er gezegd wordt over, de, over het bedrijf. Uh, wat dan ook. Hè? En dat, dat mensen zich niet kunnen verschuilen achter anonieme identiteit. Dus het werkt wellicht niet zo goed. Dus uh, samengevat, wat die studies samen laten zien is, eerst conclusie, nogal voor de hand liggen misschien. Dat je open moet zijn. En je kunt je niet, je kunt niet uh, uh, een kanaal kiezen waar mensen niet kunnen reageren. Want dat wekt a een negatieve indruk. En B. Als je dat doet dan vinden mensen toch wel een ander kanaal. Waarin ze wel uh, kritiek op je spuien. Zeker als het gaat om sociale issues. gevoelige sociale issues. Dan ja, willen mensen gewoon dat zij serieus genomen worden. En dat, ze, dat je open staat voor op kritiek. Het tweede wat er voorkomt. Dat is wat interessanter. Is dat je... Uh, aanwezig moet zijn natuurlijk. He, moet, mensen moeten het idee hebben dat je dat je naar ze, ze luistert. Daarom moet het zo zijn dat jij ook aanwezig bent als begrijpt. Maar niet te dominant. Mensen moeten niet het idee hebben dat je, dat je ze censureert of te sterk monitort. Dus wat zou je dan in dit geval kunnen doen? Wat had het bijvoorbeeld kunnen doen? Dat ze een specifiek kanaal creëren voor de discussie waar het om gaat. He, dus dan creëer je ik meer aan de indruk dat je echt mensen in de gaten wilt houden. Maar dan delegeer je naar een specifiek kanaal. Of een kanaal kiezen waar wat meer anonimiteit toelaat. Ja, dus Facebook is natuurlijk is inderdaad een kanaal dat geen anonimiteit toelaat in principe. Uh, maar er zijn natuurlijk andere, andere kanalen die dat wel doen. Dus een kanaal waar mensen zich minder uh, bekeken en minder gecontroleerd voelen. Dat was wat ik te uh, zeggen had. En, uh, ik nu nog vragen omvaring.